Wow. Don't be shy, take control of me, get the vibe It's gonna be lit tonight nine, nine. Baby girl, you gave me ten ton of fatness Give me some of that links with the badness, look how she had She applied a dead but I'm not just that It's a good piece of mental, sand That the cap A piece of give mama love for your chat. Watching in step best of the paper, the way you got Stain in my brain, memory not detached in my aim is to give you this love If not dig the way you move Let me acknowledge the way you do I'd like baby, you preferred. You deserve it, so don't be scared. The week. Oh, the week. Zonneveld. Oh, oh, oh. yo, yo, is this Zonneveld. Slam. Zo. Je tv, zo. Het nieuws, zo. Je games, zo. En je radio. Die klonk. Slam zo. Smack my pizza. 90's.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 Heerlijk pap, deze spaghetti pomodoro. Ja, met gegrilde courgette. Mm, doe me denken aan die vakantie in Italië. Of dat pleintje bij dat knusse onder de warme zon. Met die Ober. Oh. Nee, niet die Ober. Zullen we deze zomer weer? Bah, ik vind het hier veel lekkerder. Grand Italia. Thuis in Italië. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl